Goedemorgen, ik ben Dilke dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van acht mbo's en hbo's kunnen voortaan door hun eigen coronateststraat... De scholen in Zwolle zorgen zo dat hun docenten sneller worden getest... en er dus minder lessen uitvallen. We werken samen met het bedrijf Hestia en de testen die zij hanteren... dat zijn er twee die we afnemen. En door die twee heb je een hele grote betrouwbaarheid. En het zijn ook testen die inmiddels in het buitenland heel gewoon zijn om uit te voeren. In de coronatestraat werken studenten tegen een stagevergoeding. Van niveau 2 mbo tot en met niveau 6 hbo. Voornamelijk mbo-studenten nemen de testen af. Heel veel studenten, doktersassistenten zijn dat... En vanuit HBO, HBOV, twee HBO-scholen die deze studenten leveren... En zij zullen met name ook in de supervisorrol zitten. Anders dan leraren van basisscholen en middelbare scholen... krijgen mbo- en hbo-docenten bij de GGD geen voorrang. Vandaag start de Vuelta. Niet in Utrecht zoals de bedoeling was, maar in Baskenland. Het wordt een interessante wieleronde, zegt commentator Gio Lippens. 14 Nederlanders, vooral heel veel jonge Nederlanders... waarvan de meeste mensen uh, niet heel vaak gehoord zullen hebben. Uh, dus, dus het is wel een hele interessante Vuelta. Anders dan in de Giro gelden in de Spaanse wieleronde... dezelfde strenge regels als in de Tour de France. Als twee renners uit hetzelfde team binnen zeven dagen positief testen... dan moet het hele team de wedstrijd verlaten. Sinterklaas moet de stoomboot nog aanslingeren, maar in Rotterdam zijn twee families nu al helemaal klaar voor kerst. Ze hebben hun huizen tot in de puntjes versierd, met onder meer een enorme sneeuwpop tegen de voorgevel. Hij is uh, bijna vijf meter hoog. Die hebben niet zomaar opgehangen, denk ik. Nee, die hebben we met een, ja, een hoogwerker. Uh, Mijn zwager kon zijn hoogwerker lenen van zijn werk. Dus uh, ja, die hebben echt met z'n allen zo omhoog uh, geheest eigenlijk. Het is een uit de hand gelopen grap, vertellen ze aan Rijmond. De huizen versieren, nog voor de wintertijd is ingegaan. Niet iedereen kan de verlichte kerstbomen in de straat half oktober al waarderen. De stekker is er al eens uitgetrokken. Het weer vanochtend soms nog een beetje zon, maar vooral vanmiddag kan het weer regenen. Het wordt een gat of 14. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de AMEB.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 Kijken hoe snel ze er allemaal bij kunnen komen, hoor. Die jongens van, van de dienst van vandaag. Je mist niks. Of wat dan ook, kan nog wel. We zijn er nog niet helemaal over uit hoe we dit moeten gaan noemen. De Love Lover, Medley. Er is in ieder geval alvast één aangeschoven. Dat is Tino. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Ja. Um, de jongens, staat een bakkelei in de keuken. Ik weet oh, niet, het gaat wel of geen suiker. Ach, ach, ach. En het zijn, ik weet niet, maar het zit een getrouwd stijl af en toe. Is dat zo? Ja. Yeah. Ze gedragen zich en daar komen ze oh, aan. Oh, daar komen ze Happy aan. Ze gedragen <laughs> zich als, als, als, als cookie, een ge, ja. getrouwd stel ongeveer. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Deze Duizend zijn er hoor. De andere twee uh, heren zijn er ook oh, aangeschoven. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Heer. goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen nou, ja, ja, ja. Hebben we geluid? Goedemorgen. Ja, tuurlijk. Nou, Weet natuurlijk. je wat het is, Jaap? Waarom je ziet dat het, als ze zich gedragen een soort getrouwd stel. <laughs> ze, <laughs> ze maken geen ruzie. Ze legeren elkaar gewoon. <laughs> <laughs> Jongens, we kennen elkaar al. <laughs> Uh, uh, uh, ja. Ik denk Sinds 1901 56 <laughs> 19 <zes> <laughs> jaar 56 ah, ja, jaar zoiets, kennen we elkaar ja, ja, Zoiets, zoiets. Ja. En uh, ja dan, uh, dan Dan weet je wel wat van elkaar ja, best. En denk zo. goed na over de volgende zin hier ja. nee, niet die je gaat uitspreken. Nee, we zijn niet van die club. Nee, oh, ja. okay, nee, nee, nee, nee, nee. we zijn niet van die club. Oké, nee, nee. Ik werk voor die club. We hebben allebei meisjes. Ik werk voor die club. In welke club? Ik uh, geef sinds enige tijd geef ik, uh, uh, trainingen aan voorlichters van COC Kennemerland. Ach, wat leuk die ah. geven in, de, in de klas geven zij trainingen aan jongeren die nog helemaal niet begrijpen hoe l h g b t i d f g h zich er, plus. Nee. Zicht gedragen. Ja. Nou, dan is uh, hard nodig dan. Ja, ja goed dat bezig. Is hartstikke leuk. Joh, je moet een beetje vrijwilligerswerk doen, toch? Dat ja, natuurlijk. Karma. Maar jullie krijgen hier geen geld voor, begrijp ik. Maar krijgen hier geen geld voor? Nee, niet oh. dat ik nog heb kunnen zien op de rekening. De loonlijn staat er niet. Ja. Nee. Maar ja, goed, dan worden we ook niet gekort op ons pensioen. Dus uh, Elk nadeel heeft zijn voordeel. Krijg Zij je de de pensioen op? ook nog? Ja, volgens mij wel. Hmm. Ik hoop het wel te nemen. We hebben <laughs> nog wat meegemaakt, jongens. Uh, ja, laat ik maar vast uh, meteen beginnen. Want uh, ik kreeg gisteren een uh, melding via de Messenger op een gegeven moment van... hé, uh, hey, uh, er komt een uh, Formule E-race op uh, 2 mei. Ach. Ja, dan ga ik uh, uitzoeken van, is dat nou echt zo? Dus ik uh, ga eventjes een beetje rondvragen. Eerst uh, bij uh, Simon Keizer van de Dutch Grand Prix. Mij is niks bekend. Uh, maar ja, dan uh, kan er uh, natuurlijk zoveel geroepen worden bij de Dutch Grand Prix. Dat ze toch vanuit Londen de kaken op elkaar moeten houden omdat het dan toch 2 mei is. Ja, dan ga ik uh, bij de VOM zelf maar uh, halen. Maar ja, uh, wie uh, denk je dat uh, Jaap Koper is in Londen? Eigenlijk helemaal niemand. Maar goed, ik kreeg uh, verbazingwekkend kreeg ik toch antwoord. Oh, oh. No, Jack Bayer. Dat is, is not a small person. Uh, <laughs> Jack Bayer. Dus uh, ik kreeg het antwoord. En uh, daarop uh, was de reactie. We reageren niet op uh, uh, geruchten en nieuwsberichten die niet kloppen. Of wat dan ook. Uh, daar kwam het in feite eigenlijk kort op neer. Vanmorgen, uh, stond er toch nog ergens bij een van die postings... Uh, bij mij op Facebook uh, onder Bas van Bodengraven. Ja, hoe kan het dat uh, Centerparks dan alles geblokt heeft? Maar ik zeg, Bas, dat ga ik even controleren. Dus ik stuur even een berichtje naar Centerparks. En vraag, uh, is er nog uh, een huisje te boeken? Want mijn oudste zus uit Australië komt met een paar vrienden over. Uh, van 30 april tot en met 7 mei. Nou, dat is precies in die periode ja, Dan uh, ja. die Grand Prix... Nee hoor meneer, geen enkel probleem. Dus ook dat verhaal ja. klopt dus niet. Maar Jaap, denk je niet... Kijk. Uh, dus vanuitgaande dat hij afgelopen jaar in mei zou vallen, ja. zou er een, met aan een zekerheid geen zijn waarschijnlijkheid bestaan uh, dat hij ook weer in mei gaat vallen. blokkeren... want ja. het blokkeren van die hotels. Toen, wij wisten, toen we de datum uiteindelijk wisten, of het nou 2 mei wordt, 3 mei, 12 mei, hoe de hell cares. Ja. Uh, dan ja, dan dat wordt Dat is heel belangrijk. Jawel. 5 mei vind ik geen goed plan. Nee? Nee. Dat nee. was nee. oh, nee. nou, nee. nou, nee. nou, vorig jaar ook geen goed plan, begrijp mei ik. Nee, 4 mei is nog lulliger. <laughs> maar nee, toch nee, maar lulliger. Het, uh, uh, um, dan blokkeren ze die maand plotseling als ze die datum wel hebben. Want ja, dan is je er allemaal uit, toch? Tuurlijk, tuurlijk ja. dat denk ik ook. Ja, ja. Maar voorlopig is daar dus nog even geen sprake van. Nee, het maar is als dus jij het nu volledig. een hotelkamer boekt... en de zomerkans is zomaar kans de datum wel uh, ja, tuurlijk. 5, 4 mei wordt of 3 mei... dat ze dan ja, toch ja, nog... Ja, krijg je altijd ik, een bericht ik, achteraf. Ik hoorde weer dat het september wordt voor de I'm, Grand Prix. Ja, iemand oktober? Ja. ja, 18 oktober is mijn verjaardag. Kunnen ja, hem ja, ja, ja. Op, uh, zullen we gewoon een datum prik. 1 november. Ja, nee. Nee, november. Ja, 1 november, ja. Dat is een ja, prima konijntje, ja. En dan kan niet, dus komt de loodgieter. Nee. Uh, ja, ja, ja. Nee. Alle, alle is dat ook, geloof ik, ergens in uh, ja. die periode. Dus. Ach, dat moet niet gek. Dierre ja. Les Muertes. Ja. Goed, jongens. Ja, dus eh, dat was mijn verhaal. Uh, nou, mooi verhaal. Oh. Henk Krol is ook weer uh, alleen. Ah ja is toch Dat is toch een patiënt ook, hè? Een <laughs> ja. club is dat ook en, en Waar die man gaat, is ruzie. Ja, bizar. En waar die man ja. gaat, is financieel gezeik. Ja. Want hij ja. had eerst al dat hij werd, werd beticht... van het niet betalen van de pensioenen van de mensen bij de gay -cross. ja Ja, ja. En nu zit hij met die meneer Otten. Hè, de ja. zogenaamde Henkenhuwelijk. Ja. En die otte was Henk. ook verdacht. henken en En Henk, die was ook verdacht van, het, van, het, van, het, van pikmozerij bij uh, het Forum. Ja. Dus over waar die man komt is ruzie en is er ja. gezeik over geld. Ja. Zullen we hem wel eens boeken houden, of niet? We ja. ja. oh, het... zoeken oh, nog een goede penningmeester in. We hebben over Henk gesproken. Henk Westbroek heeft er een liedje gemaakt over ja. uh, Sinterklaas. En die wordt bedreigd omdat er geen Zwarte Piet in zit. Heeft, nu, heeft Henk weer een liedje gemaakt? Hij heeft weer een liedje gemaakt. Het ja. ja. vorige liedje was natuurlijk Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja. Sinterklaas, Sinterklaas. En natuurlijk... De Zwarte Piet. Zwarte Piet. Zwarte Piet. Ja. Maar nou, dat heeft hij nu weer een, li een liedje gemaakt. Uh, daar komt het gehoord. woord slavendrijver in voor. En daar wordt hij ook weer voor bedrijf, Omdat Sinterklaas is geen slavendrijver. Waarmee. Nou ja, goed, whatever, jongens. Het is niet... Ja, forget ja, about it. Het is heel erg. Heel ja. erg. Maar goed nieuws heb ik ook. Ah... De ja, snelste dus productieauto ter wereld haalt een topsnelheid ja. van 508... Zeven kilometer per uur. Ja, dan krijg je in elk geval geen bekeuring. 508 kilometer. Zijn die klokken niet op ingesteld? Ja. Dus en dan meer. je raampje open doen. Ja. Kijk wat er gebeurt. Ja. Zo. Dat je, je hond uit het raam komt. Die maakt het meteen uit. Maar 500 ja, kilometer per uur. Als je, en dan heb je woon-werkenverkeer voor 18 cent. En dan werk je in Bennebroek. Ja. Ja. Maar ben je in dat in Dat je om negen uur op je werk bent. Ik ga voor ja. drie, drie voor negen ga ik weg. Alleen als je de startknop indrukt, <laughs> beter al. Ik heb een keer achterin een Formule 1 auto gezeten. En uh, nou, die ging wel, denk ik... Uh, drie, die dubbelzitter van... Uh, ja, die 320, 325. Dat is ook al pittig, hoor. Toch. En het, de snelheid is niet zo erg. Maar het, het remmen is bizar. Daar kan je niet verzinnen hoe hard zo'n ding remt. En dan gaan al je organen... Die willen, die willen je ergens anders uit, heen. Ja. Die willen weg. Die willen dus dan je... Ja, ja, ja. ja. Net, dat zijn die G-krachten. Ja. En ik allemaal. heb drie rondjes heb ik mee mogen rijden. Het was alsof ik een hele Grand Prix in zo'n ding had gezeten. Ik kwam op pisnat uit. En, uh, dat zag ja, je toch was... aan die Hulkenberg? Die nu voor het eerst. Ja. Die moesten we invallen. Ja, die zag die jongens zijn nek na twintig rondjes. Ja, dat ging, maar dat een soort rubber Ducky was er. Die ging alle kanten ja. op. Het en die heeft allemaal. nog maar een half jaar niet gereden? Moet je voorstellen wat je zei erin. Maar heb jij wel eens in een... Ik bedoel, als ik met een grote log ik heb wel in zo'n kartbaan gezeten. Nou, dan, die nieren, Je plas bloed als je uit zo'n kart stapt, hoor. Tenminste, ik. Ja, ik ga liever op mijn oude bankstel van bijna 60 jaar door het land. Net als ik thuis op een doorgezakte bank na een slechte B-film zit te kijken uit 2020. Oké, stel je voor. Jij werkt in Bennenbroek. Stel. En je hebt of de keuze uit die SLC Tour Tour tour ja. Die 570 kilometer per uur gaat. Ja. Of ja. die auto van jou. Wie ja. is er sneller in Bennenbroek? Ja. Jij? Ik, ik, ik. Jij? Met die, met die sloep. Want de <laughs> voorkant staat er nee, in Bennenbroek ja. als je ik denk ik, ik denk ik. Met mijn e-bike. Met mijn e oh ja. Ja, dat zou ja, ook ja. nog kunnen. Mamiel. Hé? Mamiel. Ja, Mamiel. Ja. Ja. Ja. Middle-aged man in Lycra. Ja. Oh. Ja. Uh, gewoon met een plaatje doen? Ja, dus, dat hoor. mag jij doen. Het duurt allemaal veel te lang hier. Hè? Oh, wat I mooi. Dan zing maar even mee, dames en heren. Isolate from the outside. <laughs> dat ook het liedje waarmee ze meedeed... bij dat gedenkwaardige ja. Eurovisie Songfestival van zij, jaren terug. Zij heeft wel een beetje veranderd. Zij heeft, zij heeft voor de omslag uh, gezorgd... dat uh, Nederland weer een klein beetje meedoet in, die hele, uh, in dat hele feest. Toch, Tino? Zeker. Dat vind ik. Ik vind ja, het ja. een waanzinnig mooi liedje. Echt waar. Ik... Uh, Nee, maar tot die tijd was het natuurlijk uh, Sineke en, uh, en Willem albert die die meededen, bij wijze van. Uh, maar, maar, maar Willeke, dan... Willeke kan nog wel wat. Maar Sineke ja. vond ik wel een heel die uh, ja, uh, toppertje. Trief, Nee, het die, die, mooiste dieptepunt. Topper en Zieneke. Die, <lacht> die, die vrouw met die indianen met die was de, af, ja. die was toch zeg wat een oh. vrouw Ja, vrouw was dat weer. Ja, ja. maar ja, dat is, was dat ook de uitzending waar mevrouw Worst, uh, meneer, uh, Mevreer Worst is dat? Ja. Nee, ja, nee, nee, nee. Dat was met de Common Linnets. De dame met die baard was met de Common Linnets. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Een beetje veen gehaald door Conchita Worst. Ja. ja, Conchita ja. Worst. Maar het was natuurlijk was de, de tijd dat de lordies mensen als... och jee. Meen, ja toch, mensen ja, als, als, als, als dinosaurus verkleed. Ja. En zo'n klein dik meisje met die, met die staartjes die dan ging zingen. Dat waren allemaal idioten. Ja. Ja. Dus toen dachten ze waarschijnlijk... Nou weet je wat, geven we die, die, die Franka maar even van een indianentooi. dat dus gaat het goed doen. Ja. Ja. Ja. Dat is ook een beetje onvoorstelbaar. Ik, ik, ah. ik ben nog bij de, uh, het songfestival geweest uh, in, in Den Haag. Waar ABBA optrad. ABBA. ABBA. ABBA. Ja, oh, Abba? ja. ja dat was toch ook een, ja. een van de legendarische... Beats. 77, geloof ik. Ja, dat was waanzinnig. Waanzinnig. Vreselijk gelachen. Maar ja, vlak het zandvoorts ook niet uit. Hé, hey, dat ja. was ook niet rotzooi in Arendonk. Hoor. Ook geen rotzooi? Nee, zeker niet. Ja, Hans Botmans zat er ook in, hè? <laughs> ja. ja, die gaan we later uh, nog ja, die horen die heeft in dit Jeroen, programma. Uh, Jeroen Reumerman nog uh, gered. Ja. Vald, van de van van verdrinkingsdood? Nou ja. in een glas bier? Hij was al bijna verdronken in het bier. <laughs> ja. Maar hij had uh, Colbertje ja. dichtgeknoopt. zodat Hans hem van achteren kon vasthouden. Als oh, Hans ja. Botman. <laughs> Grote stevige ja. man. Ja. Als die hem losliet, zag je hem al meteen naar voren buigen. Nou. Dus ik denk, ja, dan valt hij ja. op zijn display en dan is het klaar. Dus uh, Hans heeft hem al in het gareel gehouden. De rest was niet meer in het gareel. Help Was dat de broer van Ellen Ruimerman? Ja. Ja toch? Ja. Volgens mij wel. Was dat zo'n. Dat is de vraag, Jeroen. Dat weet ik weet niet of Jeroen de zoon of de zus was. Uh, Jeroen, broer van René. Net als Piet, broer van Ad. Maar wie zijn zus was. Uh, <laughs> yeah, no one knows, no one knows, no one knows. Nee, nee. No one knows. Ja. Maar uh, ja, komen we misschien nog wel achter. Maar het was in ieder geval een Zandvoortse uh, clubje. Ja, zeker ja. En het was de plaat, uh, het, het drinklied van Mario Lanza. Die hadden we in het Nederlands gemaakt. Der Battle Student. Ja, en, uh, en, en uh, toen, hadden, toen hadden we een uh, tv een, uh, op volle Zo. toeren. En dat werd in uh, België gedaan. En dat uh, liep volledig uit de hand. Toen ja, kwam wie Pierre Kartner naar me toe. Hij zegt, uh, zeg, je ding, dat is leuk dat je leuk hebt gedaan met de koor. Zegt, dus je hebt een beetje, echt een beetje aangeschoten zijn. Zegt, man, je moest dus weten. Ze hebben de man op twee vaten op. Zegt, yeah. <laughs> ja. <laughs> Pierre Ze werken ook naar buiten gedirigeerd het oh hele complex uit. In in Pierre Carter is het echt... Als je bij Pierre thuis kwam... Ik ben wel eens bij Pierre thuis geweest. Dan kwam hij, hij woonde in een Rietveld woning in, uh, in Breda. In een Breda. prachtig ja. huis woonde ja. hij. En Dan kwam ik binnen. Een lieve man verder. Maar dan moet je eerst anderhalf uur uh, oude vs te kijken dat hij het zo potzongvistje had geworden. Ja. moest ik kijken naar zijn intocht in Mexico-Stad, waar hij als vader Abraham <laughs> met die, die scheidsmurf, dat er een miljoen mensen En op de kijkers die stond ik in Mexico, zonder een miljoen mensen voor vader Abraham. Hè? Oh. En, ja, en met, met, met dat kleine café in de haven is dus uh, gekufferd door Mireille met, dan Moest ik alle versies horen, 168 versies van het kleine ja. café in de haven. Eerst moest je twee uur luisteren naar Pierre Cardin, die dan vertelde hoe goed hij wel niet was geweest. En dan kreeg je een kopje. kopje ik, Pierre Cardin, zei ja. ja. ja. het mooiste ja. is... Ja. Hij, de, het was geen onaardig. Nee, hij was niet onaardig. Maar na de uh, uh, smurfen, dacht hij: van, we kunnen nog een keer dat trucje uithalen... met de wippies. <laughs> oh, oh, ja. dat, ja, dat was bij CNR, daar werkte ja. ik. Ja. En uh, op een gegeven moment hadden wij in, de, in, de, in het magazijn... een dozen vol met die wippies staan. Rood, wit en blauw. <laughs> ja, toen had ik mijn hele hoofd volgeplakt <laughs> met wippies. Oh, ja. En toen <laughs> ging hij het contract tekenen. En toen deed ik mijn hoofd op de hoek en zei... ze hebben we te pakken. Niet leuk. Even nee. Even nee. Even ja, hij het niet vond het ik niet leuk. Hij vond het, ik leuk. Hij het niet leuk. Ze hey. Voor mij had die zelf nog geïnvesteerd in die tijd Op een gegeven nee. moment zei ik... want ik moest zo natuurlijk ook met die man werken... en uh, zei ik... Hey Pierre, kan jij heel lang je adem inhouden? Toen zei hij... ja, dan ben ik uh, heel goed, uh, gestopt betrokken. En, uh, nou, kan ik heel, uh, nu heel lang. Ik zei... nou, dat komt goed uit. Van mijn goudvis moet gedekt worden. <laughs> Niet is leuk. Nee, ik kon niet ook niet nee, die nee, weet je, hij noemt het zelf wel vrij serieus. En daarna kwam ja. altijd, als derde onderwerp kwam altijd langs. Ja, ze draaien mijn plaatjes niet op de radio. Ja. En al die Nederlandse ja. kieselen altijd te zeker dat ze zijn plaat niet hebben. Is de man eigenlijk je, ook gefrustreerd? Misschien moet je een keer een plaatje maken niet over die kutwuppies gaan. Ja, <laughs> maar is hij ook een beetje daardoor gefrustreerd? Ja, hij was een zeer gefrustreerde man. Hij voelt zich zeer ondergewaardeerd. Ondergewaardeerd, Ja, dan had heel, hij heel toch wel even een moment dat hij zijn bankafschrifte boekje opende en dan klaarde hij weer op. Ja, toen is het zo goed met die smurfen... Had Hij zijn eigen privé hij ja? Hij had zijn eigen privé. Ja. Dan had het niet altijd echt voor elkaar. Uh... Wat heet uh, Frans Erkelens? Die ja. vertelde nog het hele verhaal dat hij in Canada aankwam... dat ze van die opblaas smurfen langs de, de straatjesbaan hadden. Even, om, om even uit te leggen. Frans Erkelens was degene die deed de uitgeverij van de smurven. Ja. Hm. En uh, nou, daar is natuurlijk verschrikkelijk veel geld binnengekomen. En een vriendje van mij, Steven Schoenzetter... die uh, waarschijnlijk ja. nu luistert... Die heeft, uh, een, uh, die heeft ooit een liedje gemaakt. Basta, basta finito. En dat liedje is op die smurfen. Oh ja. En daar krijgt hij nog geld, geld van. voor. Ja, maar dat is echt bizar. Ik ja. weet van, van Cor Bakker die maakte ooit op de, op de CD Paracede Mol van, van Paul de Leo. En er werden gewoon 400.000 van verkocht. En dan had hij dan nog één nummertje nodig. Toen zei Paul de tegen uh, Cor, heb je nog een nummertje? Toen heeft hij volgens mij een nummertje geleverd. Daar kon hij een aardige middenklasse van kopen hoor. Ja. Dat was de tijd dat er gewoon echt ja. gewoon 400 ja. CD's uh, de, over de toonbank gingen voor vier tientjes per stuk. Hè? Ja, dat klopt. Goedemiddag. Ja. En bij de Ja, dat hebben ja. wij natuurlijk ook meegemaakt. Ja, zeker. Ja. Het, de, het mooie album van Dingetje. Uh, Rubbergevulde koeken en uh, zwaarlichten is natuurlijk. Uh, ja, ja. Is toch ook wel regelmatig over de toonbank ja. gegaan. Er zijn ook al 1500 ja. van verkocht, denk ik. Ja, helaas. Maar... Even een anders, Frank. Ja? Jij hebt, uh, die, je hebt die enorme sloep, hè? auto's. Uh, uh, uh, die, je hebt toch een garage? Ja. Okay. Heb jij ook een garage? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb al eentje gebouwd in mijn eigen tuin. Maar. Ja. Weet je waar de duurste garage ter wereld staat? Ja. Nou, niet in, de niet, nee, nee, nee. niet in de Keesomstraat. Ik denk in Hongkong. In Hongkong, die was uh, 807.000 euro voor een parkeerplaats. Ja? Dat is geen geld, hè? Nee, nee, dan mag geld. je ook gewoon blijven staan. Dat Je hebt bijna 9 tot, maar <laughs> je hem ook gewoon, kun je hem ook laten staan. Voor niks. Nee, uh, uh, de vraag bij zo'n parkeergarage uh, is inmiddels zo hoog... dat de duurste garagebox ter wereld in Nederland staat. 8, 22 vierkante meter voor 995.000 euro. De hoek van de Jacob Obrecht en de Van nou, gebeurde. De duurste parkeerplek ter wereld. In is, Amsterdam. Is die al verkocht? Nee, hey, wil je een bot doen? Ja, ga Misschien doen <laughs> het voor 9,5 ton. Twee minuten nog iemand te Bizar. Niet normaal. Nou, ik moet je zeggen dat uh, ik heb uh, ook uh, vorig jaar uh, twee garageplekken gekocht. Oh? Nou, dat is ook niet echt heel erg goedkoop Als meer, investering? Hoor. Deels. Ja. Deels. Deels, ja, ja, ja. ja. Ik heb er één uh, gebruik zelf en ander andere veruren we. Ja, dat bedoel ik. En dan ja. verdien je een beetje terug... dat je de ander zelf een beetje voor precies. Ja, precies Ja, maar ja, het levert meer op dan bij de bank. Stenen, jongens. Ja, uh, gelul. Ja. Als je geld ja. hebt... Ik, niet, ik zal het Klopt. nooit krijgen, maar als je geld hebt... alsjeblieft niet op de bank. Nee. Je moet het nu betalen, hè? Nou ja, ja, wij gaan het. waarschijnlijk uh, verhuizen. Dat wist jij natuurlijk nog niet. Nee? Maar dat uh, ga ik je zo vertellen. Als oh, er als een als plaatje op Als de muziek, staat. De muziek Ja, als je ja. een muziekje ja, hebt. Ja, maar start de plaat. Vergeet. Gaan we dansen naar zee. Dansen zee. Ja. Gaat verhuizen?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 blijf in het zand niet staan maar de wetten van het land gelden niet op dat ik hard op 2. Voor de mijne. 3. Voor de horizon. Waaraan we verdwijnen. Jij wist wel... Zwaaiend met mijn jas, mijn armen wijd en leeg, en een hart dat schreeuwen steeg, dat steeds meer verlangde naar de warmte van je wang. Laten we dansen. Mijne drie voor de horizon. Waarom? We... Bluff. Hé, hey, ken je dat? Bluff? <laughs> ken je dat, Bluff? Daan Sanzee? Ja, ja, mooi. Jazeker. Erg mooi. Uh, Erg sk mooi. Ja, skitterend. Skitterend. Erg mooi. Eerlijk mooi. Zo. Ja. Frank zit in de krant. Ja, je, je moet toch wel een beetje het nieuws bijhouden geven. Is er nou wat gebeurd? Oh, we uh, hebben uh, iemand aan het voorgeven. Ja, ja nee. Ja, ja, ja. Voordat we... De, kijk, want uh, dat heeft ook een beetje te maken met uh, dit. Moet nee. je even... Uh, Dames en heren. Ja, dat moet er wel even een beetje bij. In mei of september? Mei of september? De Grand Prix van Nederland. Vanuit Zandvoort. Ja, dat was wel een hele hoop commotie, geloof ik. Maar we hebben weer een vast onderdeel, we een vast onderdeel heren. Ja. We hebben Hans Botman gevraagd om dit programma een beetje kleur te geven als het gaat om het uh, sportverhaal. Noem het maar gewoon een upgrade. En niet de ja. eerste de beste. Hè? <laughs> Hans! Ben je er, Hans? Ja, ik ben er. Ah, je bent er de enige echte interessante van dit programma. <laughs> <laughs> <laughs> Voor de rest mis je niks. nee Nee. Hans! Uh, ja, hey, uh, ja. goeiemorgen. Ja. Goedemorgen, um, want uh, we hebben je gevraagd om, uh, om even te kijken van het afgelopen sportweekend... Uh, wat, uh, wat daar aan hoogtepunten uh, is uh, geweest. Dan zeg ik eigenlijk Mathieu van der Poel met de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat klopt. Uh, daar kom ik straks wel op terug. Maar ja. Ja, ik kom er natuurlijk niet onderuit om uh, nog even over, op die 2 mei 2020 uh, ja. uh, terug te komen. He, want wordt er dan gedanst aan zee? Dat is de grote vraag natuurlijk. Maar uh, hoe dat gisteren ging, zo ja, in Motor, we ja, het al, een, site, een Spaanse site, die melde dat. Ja. En, uh, ik zag het trouwens zaterdag op uh, f1i.com, uh, zag ik die lijst al staan. En ik denk even, dat zou die lijst gekomen zijn, weet je wel. Is, maar ja, het zijn, het, het zijn geen bekende sites, het is geen sport of uh, autosport uh, uit Engeland, uh, die dan zeg maar uh, trending zijn en, en, en echt het grote nieuws brengen. Dus um, toen had ik al mijn twijfels. En um, nou ja, gisteren werd het overgenomen inderdaad door uh, Paro uh, uh, noem maar op. Dus ja, dan, uh, dan gaat iedereen er weer mee, mee aan de haal. En um, ja, jij hebt het toegecheckt to to to to bij uh, Formula One Management ja. uh, zelfs. En dat, dat was heel goed dat je het gedaan hebt. Maar ik moet je zeggen dat je daar altijd antwoorden krijgt van is ons niets bekend. kunnen we niks over zeggen. Uh, zijn geruchten, weet je wel, ik bedoel ik heb het vroeger ook wel gehad met uh, Josse Stappen, die ging eind 96 naar uh, uh, Terel uiteindelijk, van footwork naar Terel, die geruchten gingen natuurlijk ook al, dus dan ga je bellen met uh, Terel en uh, ja, daar krijg je natuurlijk dus ook antwoorden van uh, nou, uh, nee uh, dat, dat is niet zo, en, uh, en, en dan zag je hem de volgende dag gewoon op Brands heads in zo'n uh, rijden weet je ja. Hey Hans, mag ik je vraag stellen? Ja, natuurlijk. Uh, heb je enig gezeerd op wanneer die agenda wel bekend gaat worden? Is daar een deadline uh, voor? Nou ja, de, de, de Formula One Management en de FIA hebben gezegd... dat het uh, zo eind november, uh, begin december dus zal zijn. Ja, ze hebben natuurlijk te maken ook met die COVID-crisis. En uh, uh, uh, het is erg moeilijk om zo'n agenda uh, samen te stellen natuurlijk. Want uh, ja, Jack Poy die had vrijdag, die zei toen al van... Uh, ik weet absoluut 100.000 procent zeker... Dat de kalender begint uh, in Australië. Nou, hm. het, uh, Meestal zo, toch? Op 21 maart dat is altijd zo de hm. laatste jaar inderdaad. Nou, die, die uh, lijst die we gisteren zagen, uh, zou het beginnen op 14 maart in Bahrein. Nou, daar wordt op 29 november en 6 december ook al gereced. Nee, ik bedoel, dan heb je drie races daar binnen 3,5 maand. Ik, het is niet zo erg voor de hand liggend. En dan zou uh, Australië verplaatst worden naar oktober zou te maken kunnen hebben met COVID, hè? dat kan allemaal natuurlijk. En, uh, uh, maar goed, uh, ook uh, wat me opviel, de, de, de Europese serie, die begint al met Nederland en gaat naar Spanje, Monaco, Oostenrijk, Frankrijk. En die worden meestal op 6 juni onderbroken door de Grand Prix van Canada. Ja, Ik kan me niet voorstellen dat de teams het daarmee eens zijn, want het zijn natuurlijk enorme kosten. Hoewel het niet zo heel veel uitmaakt in de Formule 1 hoor. Maar goed, uh, uh, ik zie ze niet van uh, uh, Monaco uh, via Canada weer naar Oostenrijk gaan. Het is niet erg voor de hand liggend natuurlijk. Huh. Maar goed, uh, uh, gisteren zag je ook uh, al, al dat nieuws over, dat, over, over die kalender. zag je heel langzaam verdwijnen. Ik kon het s'avond uh, een uur of zeven al niet meer terugvinden op ad.nl, Telegraaf. Nu uh, NOS, uh, die hadden het allemaal weggehaald. Dus... Ja, ik uh, denk dat het uh, allemaal al een beetje voortbradig is geweest. Stukje een stukje luie journalistiek. Ja. Ja. Uh, goed, uh, ja. zei al iets over het Center Park. Dan ja. Heb daar net, uh, dan heb ik daar net ook wel even gekeken. Maar ik kon het eerste die dat van mij uh, via de website niet, uh, niet uh, boeken. Jij niet? Nee, maar nee. jij zit op een zwarte lijst, Hans. We weten al <lacht> nog <handen> waarom. <lacht> <lacht> ze weten dat je in zand verdwamd is. Als <lacht> Ja, ja ik, ik ga niet in, in, in hoe heet het, maar goed, uh, als Jaap een, een, een, een, een huisje kan huren in dat weekend, ik zou het maar heel snel doen, ja want je weet het nooit natuurlijk. Artino <lacht> zei vanmorgen al van, als ik het doe, dan, uh, en, en die Formule 1 die komt, dan word ik er gewoon uitgeknikkerd hoor. Dus, uh, daar zitten ze gewoon niet mee. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja misschien uh, wil het ook zo laat mogelijk op, op die kalender staan, hè? want dan kunnen ze het met het publiek doen waarschijnlijk. Het uh, eerste grote sportevenement trouwens, wist u dat, uh, is alweer gehouden met 46.000 mensen. Oh, waar? En dat was in Nieuw-Zeeland, Nieuw bij ja. de All Blacks. Die sport All Black, ja. Ja. Maar Nieuw-Zeeland is helemaal coronavrij, hè? Mijn oomstad, daar ja. is er nu eentje nou, maar, gevonden. Dat klopt, maar goed, 46.000 mensen weer bij elkaar. En uh, die hadden alle reden tot juichen, want de uh, All Blacks wonnen met 27-7. Dus er werd enorm gejuicht <laughs> daar. En uh, ik denk uh, als, als premier Rutte dat had gezien was hij echt weer onder de dekens gekropen? Dus is het anders het kan jodelen? Ja precies. Het kan dus wel en je hebt de komende weekend heb je Portimao hè, kampioen Portugal, een mooie baan trouwens in 2008 de Autodromo Internacional Algarve, die wel 20 kilometer van Portimao ligt, maar die wilde ook met 47.000 toeschouwers toestaan. Dat is volgens mij alweer afgeschaald naar 27.000, maar goed. Na Miguelo, Nürburgring, so Sochi krijg je waarschijnlijk daar ook weer uh, wat supporters in ieder geval. En dat, is, dat maakt het toch wel iets, iets leuker natuurlijk, hè. Ja. Uh, hey, en een korte vraag nog, Hans. We zijn er niet gemotoriseerd gaan, ik weet niet wat je verder op je lijst staat, maar wie gaat de Giro winnen? De, de Giro? Nou, ik hoop uh, onze Nederlander, hè. Ik bedoel... Kelderman, 15 seconden, toch? Ja, ja nee, nee, dat klopt, ja, ja, ja. Nee, het is natuurlijk uh, belangrijk wat, wat daar gaat gebeuren komend weekend. En, uh, maar hij heeft alle kansen nog en uh, ik hoop dat hij het redt, maar ja, het, het zal uh, lastig worden. We, we hebben wel heel mooi wielrennen trouwens gezien hè, afgelopen uh, weekend. Ja. Van de poel en Van, de, van de Aard, ik weet niet of we het nog gezien hebben. Ja, ja, ja, Bandbreedte. Band, band ja, het was echt 10 centimeter, en, uh, <laughs> maar de manier waarop hij Van de koen, <laughs> zeg maar wegspurten van die Van Aard is ja. natuurlijk geweldig om te zien hè naar nou, een soort uh, surplus. En dan zag je in de achtergrond ook nog die hele meute aankomen. Ze ja, hadden trouwens wel voor gezorgd dat uh, Alec Filip ook een, een, een, een kans hebben. Dat uh, hadden ze wel afgesproken dat die even van de fiets werd gereden door een motor. Dan heb je zes uur hier helemaal kapot getrapt en dan, en dan ja. is het verschil 10 centimeter. Ja, bij mij thuis ja, zijn ze ja, er blij mee met 10 ja, centimeter, maar... <laughs> Dat <laughs> is, is, is ook wel een Dat is ook, met de honderdste van seconden beslist. Dus wat vandaag. Uh, nou, nog even terug op die. Uh, heel even snel op die. Wedstrijd op die, uh, uh, van, van afgelopen week. Ik ben een dag gezien vanmorgen. Die vader van uh, premier Alexander uh, de Kro. Uh, die heeft een boete gehad van 250 euro. Uh, waarom? Omdat hij in zijn eentje langs dat parcours. Zonder uh, mondkapje. Die rennen stonden aan te moedigen. Hebben jullie dat gezien trouwens? Nee, nee. Want dit waren beelden uit een helikopter, en daar stond die Herman de Kroo. Uh, groot op. En die is naar aanleiding van die beelden, zeg maar, beboet met 250 euro. En terecht. Um, ja, dat is natuurlijk ook wel heel raar natuurlijk. Uh, <lacht> nou, even snel... Uh, Jij hebt nu toch ook een mondkapje, jongens. Hans? Uh, wat ver is het? is een beetje lastig met de kaarsen uitblazen. Dat had ik uh, afgelopen zondag. <lacht> En mijn koffie drinken ook trouwens. Ja. Ja. Nou ja, wat er nog verder opviel was natuurlijk die aantal van versie van Dijk of van Liverpool. Hè. Die hebben jullie wel al gezien waarschijnlijk. Die Jordan Pickford van, van Everton, die komt uit zijn doel en die ramt uh, werkelijk die Virtue van Dijk helemaal onver. Die moet nu uh, zeven maanden revalideren. Kruisband gescheurd, misschien geen Europees kampioenschap. Ja, En hij krijgt niet eens een rode kaart. Dat was natuurlijk wel heel uh, erg vervelend. Uh, nou ja, goed, uh, waar we deze week nog even naar uit moeten kijken is ook Ajax Liverpool. Hè? Ik weet niet of die oh ja. Liverpool hebben zijn, maar uh, die hebben trouwens... <laughs> ja, Frank heeft de hele agenda gemaakt want die ja. houdt absoluut van sport. Ja, ja ik ben Ajax, er ook gek op. Je kent hem, hè? Nou, als, als het moet, als het moet uh, lor ik gewoon je uit. <lacht> nee, Frank hangt aan je lippen, hij is niet slaap gevallen. Ja, <lacht> ja. ja, nog even, van de pool, sprinter de Giro. Hij was uh, negatief getest op het gebruik van doping... maar hij bleek later toch op een pedelec te hebben gezeten. <lacht> ja, ja, dat komen helemaal voort, hè? maar gewoon uh, stalen benen hè, als, je, als je die sprint zag. Niet normaal. Hé hey Hans, ja. hey Hans, ben je er volgende week weer? Nee, dat was eenmalig toch? Ja maar uh, nee, uh, nee, Nee, we betalen hier 150 euro voor. Goh, voor, ik, een, voor even, een heel ja. jaar. We moet ik een rekening in de gaten houden. Nee, dat <laughs> is helemaal goed. Maar uh, eigenlijk, Liverpool, jij als voetballiefhebber. Hè, de, ik heb nog, uh, ik ben een heel oude lul. Ik, ik weet nog, die miswedstrijd in Amsterdam, 1966, 5-1. Uh, weet jullie dat nog niet? Nee, we waren er nog niet eens in een 1966, hè? Nee, nee. nee. Ja, het blijft, nee, niet, die... plaatje loopt hoor. Het <laughs> plaatje loopt toch uh, nou ja, die, die We gaan, die... gaan kijken. Ja. 1, maar uh, dat zal dit keer niet gebeuren denk ik. Ja, dat was een beetje mijn bijdrage. En, uh, we gaan het uh, scherp in de gaten houden wat betreft uh, de kalender voor de Formule 1. Okay. Oh, jongens, ik wens jullie nog een, een enorm uh, leuke uitzending. Ik Dankjewel. Dan hoor je volgende week weer. Zet hem op. Hoi. Ja, prima. Hoi. Tot dan hè. Dankjewel. je wel. Melcy bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Het is uh, bijna kwart voor elf. En uh, net hadden we Hans Botman aan de telefoon. Dat was, uh, nou, dat was de moeite waard. Want die komt uh, met uh, sportnieuws die wij zelf niet kunnen verzinnen. <lacht> nou, ik niet in ieder geval. Ah, hij maakt wel nieuws. Oh. Ja, <kwijls> hij maakt het niet alleen. Hij, maakt hij, het ook. Weet het ook. hij weet het ook. Hij weet het ook. Ja, kanjars zijn dat tien? Jazeker. Deze uh, meneer Botman is jarenlang natuurlijk hoofdsport geweest met Algemene Dagbad. Dan ben je geen pipo, hè? Dan, je dan ben je wel. geen pipo. Maar, nee. En dat is hij zeker niet. En hij werkt ook... Maar uh, hij mag niet als door mijn... hotelkamers komen hè, door dat incident. Van, uh... <laughs> hij werkte als, als mijn collega bij uh, Strijder. Ja, oh, bij de Warriors. Bij de Warriors, ja. Verkopen ze daar ook nog die wippies of die Smurf, nog? Ja. Ja. ja. En van die oranje plastic balletjes oh, die je aan de kon doen. Nee, die hebben ze niet meer. <laughs> nee, oh. nee <laughs> en die ja. hebben ze net meer. laatste net verkocht. Ja, die zijn op. Weet je Gelukkig. Hé, hey, uh, uh, uh, uh, hebben, uh, uh, hebben jullie wel eens gehoord van uh, uh, ja, een lancering in de ruimte natuurlijk, allemaal meegekregen. En tegenwoordig gaan er allemaal satellieten omhoog. En, uh. Ja, ik heb begrepen dat je zelfs op de maan uh, kan bellen straks. Ja, dat heb ik ook gehoord. G, g, ja. g, G5, g Nokia, Nokia is bezig met ja. uh, NASA. En uh, wij waren jaren geleden ooit bezig, toen ik nog bij BNM werkte, om te kijken of er zo'n Konden meesturen. Er is, dat heet een launch bag. Dan kun je dus meesturen met raketten die de ruimte in gaan, kun je spullen meesturen. Dat kost een, eh, enig, kost een zeker bedrag, maar dat kan wel. Nu is er een, een supermarktketen uit Engeland. Uh, die heeft een kipnucket de ruimte ingeschoten. Dat vond ik wel op zich. Die heeft voor een. Uh, ja, uh, die hebben een kipnucket de atmosfeer ingeschreven. in verband met het 15-jarig jubileum. Uh, 45 minuten duurt om uh, tot 3300 kilometer te komen. Uh, dan ben je 60 graden onder nul. Nou, voor een bevroren kipnucket is dat niet heel erg. Nee. nee. nee. En vervolgens is hij uh, weer terug naar aarde gekomen met 10 km per uur. En vlak voor de landing klapte een parachute... waardoor de snack heel uit op haarde terecht kwam. Dus we hebben gewoon een kipnucket de ruimte ingeschoten van, uh, uh, en weer terug. <laughs> ja. Maar dan ben ik benieuwd wat gebeurt er dan. Wordt hij dan verguld en op de schouw gezet? Of eet iemand hem op? Ik heb ik, geen idee. En waarom van. doe je dit? Ja, ek, exact. Ja. <laughs> ik ja, maar dat is... Ja. Ik heb zo'n levendige fantasie, denk ik... Kentucky Fried in, ja. in, uh, in, uh, in Space of zo. Nee, maar ja, het is ja. natuurlijk een fantastische marketingactie. <laughs> Wij hebben het erover. Laat me je kipnugget zien en ik zeg wie je bent. Ja, bizar. Ja, jongens, de, de, de winter is weer een aantocht. En, uh, Doe jij even open. De winter staat voor de deur. <laughs> ja, de winter staat voor de deur. <laughs> en uh, dat betekent natuurlijk weer... Uh, of, of niet, in verband... met dus De in autotip in van Frank. <laughs> ja. Nou, ja, ja, dat is een goeie. Ja. Uh, vertel. Nee, het is zo dat uh, we weer even extra aandacht moeten geven aan onze uh, automobielen. Mm -hmm. En uh, dadelijk bijvoorbeeld wat een, een handige tip is. Uh, als het nou dadelijk weer uh, ijzelt. Want uh, in verband met de opwarming van de aarde is de kans dat het echt flink gaat sneeuwen. Elk jaar kleiner lijkt wel. Maar goed, een beetje ijzel af en toe. Dus als je s'morgens de koets instapt, Dan is het handig als je de deuren van tevoren hebt gedaan met of glycerine of gewoon vaseline. Heel goed. Zodat de deuren open kunnen. Dat de mm -hmm. rubbers niet vastgeplakt zitten. En dan check even voor de zekerheid... voor je überhaupt de motor wil starten... of de ruitenwissers aanstaan of uitstaan. En ze moeten natuurlijk uitstaan. Oh ja, als schuurs het, scheur, als het is rubber natuurlijk. Ja, ja maar dan uh, ruik je een beetje brandlucht... Uh, en dan is je motor doorgebrand. Uh, oh. In het gunstige geval de zekering eerst natuurlijk... want <laughs> ze hoort het, hè? de zekering eruit. Nou ja, dat zijn van die dingen. En laat ook even je accu checken. Als je de moderne auto, die, uh, of auto-accu... daar wordt nogal veel van gevraagd... met alle snuisterijen die tegenwoordig in automobielen zitten. Dus als een accu ouder is na vier jaar... Voordat het dadelijk gaat het vries, laat hem heel even doormeten. En dan weet je of hij uh, een eventuele vorstperiode schakelt. Hey, even een korte vraag. Vaseline, dat weet ik. Dat ja. kun je bij het halen. Ja, glycerine ook. Ja, maar glycerine, wat is dat? Dus dat is een... Ja, dat is ook een beetje een soort uh, vaseline, maar dan vloeibaarachtig. Althans, zo ziet het er een beetje uit. Oké, okay, en, en zo'n uh, slotspray bij het pompstation? Ja, slotspray of gewoon kruipolie in de, in de sloten is ook dat goed. Dat is goed. WD-40 zou ook nog kunnen, ja. WD-40 is in principe eigenlijk gewoon visolie. Ach, en, uh, maar het is een prima spul. WD-40 kun je trouwens... Visolie? Ja, kun je overal voor gebruiken. Hm, want het ja. is uh, water dispersant. Dus het verdrijft water. Vroeger was dat in de tijd van de, want ik ben nog uit de, tijd van de contactpuntjes. Als dan die auto's niet uh, aansloeg als het vochtig weer was buiten... dan kun je in een spijt. beetje WD-40. En dan soms werkte dat. Meestal moest de verteelkap eraf even droog maken van binnen. Startte die alsnog en sloeg die aan. <laughs> want dan is ik het even iets. Hè. Mensen, je heb, heb, start je niet. heb je het nu over je mobilet? Nee, nee, nee, nee. Maar goed, jongens, check de accu. Euh, nou, laten we even checken de, de ruitenwisselbladen, of die allemaal nog gezond zijn maar voor komende een goede tip. Uh, bandjes nog? Bandjes, ja, sowieso. Winterbandjes Eén of keer in de maand. Ja, winterbanden heb ik nooit ingeloofd. Nee? Nee. En ik heb ze ook nog nooit gehad. Nee, maar jij rijdt een auto meter winter. lang met de band. Nee, maar, maar, maar, maar, maar dat is dus iets. Tegenwoordig willen mensen vaart maken. Want ze wanen zich met alle moderne middelen... die tegenwoordig in een automobiel zitten... volstrekt onschendbaar. ABS. RBS, hè. naar G. man de oude G. RBS. zeg, G, dus RBS, rechte buitenspiegel. <lacht> Kijk naar de heer Loogman. Maar goed, er zitten zoveel uh, snuisterijen in dat mensen waren zich je gewoon schim maar kijk maar om je heen. Mensen hebben een heel kort lontje, maar rijden ook nog eens tien keer sneller dan vroeger. Ja. Ze geven overal gas. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je op enig moment, als je een beetje onderdag bezig bent en je houdt niet rekening met de toestand van de weg, van de baan gaat en wil gaan glijden. Maar winterbanden, ik heb ze nog nooit nodig gehad. Maar en, uh, Frank, je hebt nu tegenwoordig ook on onder, de, onder het blauwe tuinhuis van mijn vrouw. Er uh, zitten uh, all, year, all Year banden. Maren Snow, ja, die heb ik onder de Amerikanen. Uit. Ja, toch? dat is dus toch de allerbeste benen? Maar het zijn ja. All Season banden. Ja, precies. Die ja, dag ja. en nacht. Uh, ja. Oké, okay, cool. Ja. Jongens, dan heb ik ook nog uh, uh, een, een, een nieuwtje Fiistip. uit de krant. Oh. Nee, een autotip. Uh, er staat in de AD waarom de goedkopere autolampen van de Albi Aldi beter oh, ja. zijn dan die van Philips en Osram. Verdeld. Dat vind ik wel heel een heel bijzonder. Ja. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou, Ze dat dus er kinderhandjes worden gemaakt? Het Duitse, Duitse autobeeld. U, u kent het, uh, uh, heeft een onderzoek uh, plaats uh, laten vinden. Uh, dat, dat vond plaats in Arnhem bij Dekra, het lichtlaboratorium. En daar kwam dus uit dat die uh, lampen van de, al die, uh, de, de beste lampen zijn voor in je auto. Allemaal van die halogeenlampen. En die kosten uh, een rol. Ja, die kostte een drool, die kostte 6 euro. En van, van, uh, van Philips en Osram, van 18 tot 28 euro. Dat Maar je weet, Ger, ik, ik heb ooit uh, meegewerkt aan het programma De Rekenkamer. Ja. Waarin we allerlei dingen gingen doorrekenen. Waarom ze de is duurt. Toen hebben we ook batterijen getest. Want ja. iedereen denkt dat dure batterijen goed zijn. Ik heb nieuws voor je. No, no. Ikea. Nee, maar goed, het was volgens mij de varta. Ze doen allemaal, als je een, een, als je een dure celbatterij in je afstandsbediening van je televisie doet... die doet er net zo lang over als eentje van een, van een dubbeltje. Alleen die dingen van het duurste, die kost geloof ik een euro per stuk. Ja, die ja. van een dubbeltje doet het net zo lang in je afstandsbediening. Zo, ja? Het, ja, echt wel oh, helemaal. Okay. Is. Dus het dure cel, met alle respect voor het ja. merk, prachtig merk... maar je betaalt voor, dat, dat, dat, ja, voor, voor de marketing. konijntje in de marketing. Ja, ja. Nou, maar ja, onzin. Met, dat is met heel veel dingen zo natuurlijk. Ja. Als je maar zo moet het wel een lampje. Ja. Ja. Als je een Ferrari koopt of een Jaguar... dan betaal je het meest voor de legende ja. die je koopt. Harley Davidson, idem dito en zo. Is het, ja, met veel, maar goed, dat van die batterijtjes, dat wist ik niet. De batterijtjes, ik andere... koop gewoon de goedkoopste batterijen. Zeker voor... En ik bedoel, en ik koop ze altijd bij de Ikea. Ja, die zijn prima. Die zijn die echt, het, het, echt, nee. echt, het verschil was echt bijna niet aantoonbaar. Nee. Overigens, nog één kleine, voordat we weer een klein plaatje gaan draaien, denk ik. Ja, Beva? even aan. Nou, we hebben nog even drie minuten, jongens. Dus uh, oh. we kunnen nog even. Nou ja, wat ik wel heel goed vind, ik weet niet, de laatste tijd heb ik met grote regelmatig een mondkapje om. Ik heb de afgelopen drie maanden mijn tanden niet gepoetst. Waarom niemand komt bij me in de buurt? Maar ik heb toch een beetje last van mijn eigen asem. Dus in Amerika... Maar in Amerika hebben ze nu een mondkapje. Er schijnt een buikgriep te huren. Ik weet niet... Een buikgriep is op dit moment aan de gang. Waardoor mensen mondkapjes dragen. Ja, wij het gaan het er nooit over hebben. En Die buikgriep. Uh, ze hebben nu een mondkapje. en uh, Daar zit de geur van bacon, gebakken spek. Ja. Dus dat vind dat is, ik ja. wel fucking... Amerikaan, ja. dan loop je de hele dag met, met, ja. met de geur van gebakken spek in je neus. Oh, wat maar dat is Ja, maar dat is natuurlijk toch wel... Ik denk ja. dat het wel weer een gat in de markt is. Wat wil je? Een mondkapje met vanillegeur? Met, weet ik, veel de smaak van wilde limoenen? Ja. Zeg het maar, je moet ja. natuurlijk allemaal een beetje... Ik, nou ja, als je, buik, als je buikgriep wil, moet je dat doen. Ja. <laughs> Denk ik. Wat? Wat? Nou, dan krijg je wel pijn in je buik. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik heb wel uh, nog even die mondkapjes. Ja. En het zit natuurlijk uh, nog niet in ieders systeem. Hm. Ik heb nu al uh, drie keer meegemaakt... Uh, dat ik bij een winkel naar binnen wilde. En ik Oh fuck, dan zie ik iedereen daar met zijn mondkapje op. En ik heb geen mondkapje. Nou, dan ben ik weer terug naar huis gegaan. En om zo'n ding te halen. Dus nu heb ik uh, standaard maar één bij me. Want ja. ik was er helemaal achtelijk van. Maar ze, hadden we... de... maar ze hadden zich vergist met, de, met, de, met het formaat. Zouden de inches en de centimeters. Ook weer typisch <laughs> Nederlands. Ik weet niet hoeveel mondkapjes laten maken. Die gewoon, waarin ze dus gewoon de inches hadden doorgerekend. Ja. Dus veel te grote mondkapjes. Ja. In jouw geval ik me dan af van... hoe krijg je dat mondkapje over je? Laten we je laat het om voorzichtig te zijn. Ja, maar ik heb een van die extended... <horgmatigheid> van ik heb een face mask extended. Ja, precies. <haha> ah, kort. Ja. Maar weet je, wat, weet, je wat <h punished> ja. weet je wat het grootste probleem is van mondkapjes? De zwerfkapjes. Oh ja, ja we hebben een nieuw milieuprobleem erbij. En ja. mensen, ik begrijp ja. mensen niet... dat ze het allemaal op de, op de straat flikkeren. Nee. Het is toch niet te groot? Ja, maar het wordt, ja. het wordt dus ja. bijna niet opgeruimd. Want iedereen denkt: van ja, straks zit er iemand ja, met heb ik ook bij de Big C Bij ja. de Big C, uh, en, uh, zit ik met, met mijn handjes aan een zwerfkapje. Ja. ja. ja. Dus geeft hem jullie van rood? Nee, geeft nee, hem van een rood niet Ik heb te maken. Niet Zusje van of droog? Ja, droog. Ja, droog. Ja, droog ja. ja. helemaal oh, ja. niet met ik heb geen idee. want Mond is de laatste teller in de ja, familie, dat heb ik me ook laten vertellen. Nee. Okay, ja. Ja. Ja. ja. maar ja, en de zwerfkapjes, uh, dus een beetje het buitenbeentje. Ja, maar dat, maar toch, dat is inderdaad het uh, dat is een, als we een, kijk, het was een goede vriend van mij zegt, voor elke oplossing is een probleem. ja. ja. <laughs> ik denk ja. je maar er andersom. Ja, man, met dank Hans nee, Klok, die zegt altijd, ja. die draait het om, voor elke oplossing is een probleem. Dat is natuurlijk zo. Want op het moment dat ja. je mondkapje op straat gaat gooien? Nou, ja. Laat me maar. Wel wel wel wel. met die met die hondenpoepzakjes. Jongens stukje muziek. Ja wacht, even, er, wacht. wacht even. Wacht even. Wacht even. Want, even uh, ja want ik het uh, sluit even aan op de, de, de fried chicken in, uh, in space. Uh, ik heb uh, ik had uh, een toch weer iets uh, daarop uh, gevonden. Iets met en dat sluit mooi aan naar het nieuws dat van 11 uur. Ja ja. De ja. rooster. Ja dat is uh, een uh, toch nog ook nog niet de misselijke plaat waar uh, de heer Sting op uh, speelt. Ach. Walking on the moon van de walking. police. Ja, natuurlijk. On moon, moon? Walking. walking on the moon. Walking on the moon. Onbeperkt wokken. Ja, je hebt ook uh, walking uh, to ja. Memphis. Walking on Sunshine. Ja, je hebt meeste een rock ook. Goedemiddag. Tot straks na 11. Peppie en Walking. In on the